Kees Dorenstein. Ja, Frank van Nachtbrakers zei het net al. Hè? Goedemorgen, moeten we nu zeggen, vanaf vijf uh, uur. Want uh, dit is de start van jouw zondag. Met start hier uh, op Radio 1, het programma... dat gemaakt wordt door de talenten van BNN University. En dat is dan weer de radioopleiding van BNN. En uh, één daarvan is Roel, die nu schaapjes aan het tellen is... want hij was deze week herder. Als ik aan een herder denk, dan denk ik... het is een, uh, een man met een hoed op die... Einde door de natuur loopt, graspriet in de mond, tegen de boom gaat zitten, gaat slapen onder de sterrenhemel. Het is het meest romantische beroep wat er is. Hoe romantisch is het echt? Als jij het zo romantisch wilt zien, dan kan ik dat met jou doen. Maar de werkelijkheid is wel iets anders. En dat was een schaapje minder. Esmee bezoekt de grootste voetbalkenner van Nederland en die heet gewoon Arjan. Welke Engelse voetballer bekende jaren na zijn loopbaan dat hij tijdens het WK 1990 Gary Lineker. Gary Lineker! <laughs> yes. En Martijn en Roel proberen een rolletje te scoren... in de film van onze crowdfunding-gast van vanochtend. Dan gaan wij eens even repeteren. Ja, ze hebben vast onderweg alles gemorst. Nee, maar volgens mij moet je dit niet lachen. Die, het is nee, ja. diep loopgraaf. Die het zit in de loopgraaf. Hoe dat zit uh, en of het ze lukt... en wat Gary Lineker nou op het WK in 1990 heeft gedaan... Ja, dat hoor je dus uh, zo direct uh, allemaal hier uh, in start. En uh, uh, ik had nog één naam net niet genoemd, dat is Jouke. Uh, die is onderweg uh, naar een serieuze recordpoging in Leeuwarden. Waar uh, hang je ongeveer uit, Jouke? Oké, Kees, ja, uh, wij zijn bijna in Leeuwarden, bijna in de stad waar het uh, Glazen Huis uh, dit jaar staat. Dinsdag begint het uh, grote evenement weer en dan worden de drie DJ's van 3FM opgesloten. Uh, zonder eten en worden ze kerstavond pas weer uitgehaald om geld op te halen voor uh, kinderen die sterven aan uh, diarree. Mm -hmm. Woensdag wij... hè? begint dat? Uh, woensdag, ik zei dinsdag, het is inderdaad woensdagavond. Um, wij... Ik ben onderweg naar uh, poppodium De Romein, daar in Leeuwarden. Mm -hmm. Want daar zijn ze dus inderdaad bezig met een uh, serieuze recordpoging, uh, namelijk het langste concert ooit. Oké, okay. hoeveel uh, uur moet je daarvoor spelen om dat te halen? 360 uur, daar staat het record nu op. En ze gaat voor 363 uur, dus dat kwam geloof ik meer op 15 dagen. 15 dagen. En uh, ja. ho ho hoeveelste dag is dit? Ze zijn nu uh, goed op weg. De 9,5 uh, dag zijn ze nu bezig. Netjes. Dus uh, ik ben benieuwd uh, uh, of ze het uh, op dit tijdstip nog een beetje volhouden. En dan uh, neem ik aan dat er wel heel veel bands daaraan meedoen. Want of, uh, of is er één hele fanatieke die wel zegt, ik wil even 15 dagen spelen. Nee, ze hebben inderdaad, je kunt je gewoon aanmelden en dan uh, kun je meedoen als je wilt. En dan uh, speel je geloof ik een, een setje van twee uur en dan uh, wissel je weer af. Oké, okay. nou, ik... Uh... Ik vraag me af hoe het publiek daar nu onder is. Dat ga jij natuurlijk zo direct uh, horen. Ik, vraag, uh, of, misschien, ik hoop echt dat er wel mensen zijn die al uh, die hele 15 dagen dat concerten. Ja, werken nou ja, nog. Oh, ja, 15 dagen lang, dat weet ik niet. Maar er moeten wel in ieder geval 10 mensen publiek zijn. Dus dat ga ik ook even controleren. Oh, kijk uh, of ze niet aan het zoemelen zijn. Uh, en Inderdaad. hoe uh, de sfeer is straks uh, vannacht. Ja. Dankjewel, Jouke. Straks uh, bel ik jou uh, rond uh, de, tussen, tussen half zes en zes uh, spreek ik je weer. Yes, tot straks. Yo. Dit is de hype op Radio 1. Don't give up on me. She in, like queen. I Nederland gewoon hoor. De hype, don't give up on me. En ik zei net goedemorgen. Maar ik denk, uh, stel je bent nu, komt nu terug van het uitgaan of zo. En uh, moet ik, dan moet ik eigenlijk goede nacht tegen je zeggen. Want dan ben je nog wakker. Maar de uh, hype zong ik net al. Geef niet op. Geef niet op. Als jij nou gewoon wakker blijft tot 7 uur. Dan zeg ik alsnog goedemorgen tegen je. En dan mag je daar nog gaan slapen. Want ik heb heel veel leuke dingen voor je. Waaronder iets wat uh, mijn uh, collega's van 3FM, Koen en Sander, gemaakt hebben. Die, uh, een, een daarvan, Koen, die gaat straks voor Serious Re Request uh, het glazen huis in. En zij dachten, als we nou uh, alle internetsterren bij elkaar halen... die hebben ze regelmatig in een show... en dan maken we dan een grote hit van We Are The World... ken je natuurlijk um, van vroeger. Nou, zij dachten We Are The World Wide Web. En dan, uh, dan maken die sterren, die, ja, als je ze op internet uh, gezien hebt... bijvoorbeeld de stoopjes uh, die, die daarin zitten... rapper shores, zanger Rienes. Uh, Johan, de, dat is dan weer de stem van Wikipedia. Als je het gezien hebt, dan denk je... oh, jee, kunnen die wel zo'n hit maken? Nou ja, Koen Sander dacht... met gewoon een, een mooi sausje eroverheen... maken we er gewoon een mooie hit van. Bieden we die aan op iTunes en al het geld... kan dan naar Serious Request. Um, en ja, stiekem vind ik het een hele leuke plaat. De, de meningen zijn verdeeld. Maar uh, ik heb hem gehoord en uh, ze zeiden... nou ja, als je nog wel ruimte hebt in de show... Uh, mag je hem best draaien. Nou, ik denk, uh, jongens, uh, het is toch voor het goede doel... Ik vind hem stiekem wel leuk. En je kan reageren hoor, naar mij op Twitter. Ed Kees Dorenstein, wat jij ervan vindt. Vind ik leuk om te horen. Dit is hem dan. We are the World Wide Web. Dus van Koen en Sander en al die internetsterren. Het is kerstmis. We vieren als van oudsfeest. En met kerstmis. Proosten we op het jaar dat is geweest. En in ons land van rijkdom vieren wij gezelligheid. Laat liefde in je hart in wintertijd. Maar sta op. Web dus uh, initiatief van uh, Koen en Sander. Start. Die dan weer uh, op 3FM uh, een, uh, een showtje presenteren. Het is uh, 13 minuten over 5. Uh, ja, voor heel veel mensen heel erg vroeg. Maar voor jou en mij natuurlijk niet. Want wij zijn wakker. Uh, en uh, er zijn ook mensen wakker. Uh, die eigenlijk wakker liggen rondom een, uh, ja, een bepaald nieuwsfeitje. Uh, Zo zie ik dat uh, uh, bijvoorbeeld Chris van der Veen... raadslid uh, van GroenLinks in Groningen... die ligt wakker uh, over uh, de situatie in Australië... waar uh, um, ja, uh, de wet om te trouwen is teruggetrokken voor, uh, voor homoseksuelen. Ik, uh, uh, ik ga hem er direct even over spreken. Chris, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Jij kunt uh, niet slapen vanwege het nieuws van deze week uh, in Australië... het homohuwelijk... Uh, dat, uh, dat daar teruggetrokken is uh, uh, door de rechter uh, in, uh, uh, in ieder geval uh, in, in de regio rondom uh, de hoofdstad. Daar, uh, daar ja. geldt het voor. Wat, uh, um, ja, uh, wat betekent dit voor uh, de homoseksuelen in Australië? Nou, het betekent in ieder geval voor uh, volgens mij 27 mensen die uh, zijn getrouwd daar dat, een, uh, dat het uh, huwelijk uh, ongeldig wordt verklaard. Mm -hmm. Dus uh, dat, dat is vrij shocking natuurlijk. En ik vind het ook wel een stap terug in de tijd eerlijk gezegd. Een stap dat, ja precies. Dat, uh... Je zou verwachten dat uh, juist steeds vaker in de wereld mensen zouden moeten kunnen trouwen. Mm -hmm. ongeacht of je nou van hetzelfde geslacht bent of niet. Uh, nou ja, als je dit leest, en er was van de week ook nog iets in India met uh, verbod op homoseksualiteit. Wat een mm hoogrechtshofvat -hmm. geloof ik had verteld, uh, ja dat, uh, dat vind ik wel shocking dat het uh, een beetje een conservatieve trend aanneemt. Ja, je zegt het al, in, uh, in New delhi was dat. In India is uh, homoseksualiteit strafbaar gesteld. In Australië is, uh, is het trouw voor homoseksuelen... in de regio rond de hoofdstad dus teruggedraaid. Want dat zou in strijd zijn met de nationale uh, wetten. Um, is, is dit een soort van trend? En zullen er nog heel veel andere landen volgen? En, en dus de, de wetten voor uh, homoseksuelen inperken? Ik, uh, ik weet niet echt of het. Het lijkt wel een trend als je dat zo opzomt. En uh, vooral omdat dat in zo'n zo weken plaatsvindt. Uh, ook met, ja, als je kijkt naar Rusland, waar toch ook wel verschillende uh, discriminerende wetgevingen is aangenomen de afgelopen twee jaar. Mm -hmm. uh, dan lijkt het wel een trend. En uh, dan lijkt het er niet op dat, uh, ja, dat het beter wordt, zeg maar. Um, maar goed, vorig jaar hadden we natuurlijk, uh, uh, of was het dit jaar eigenlijk, Amerika en daarna ook Frankrijk waar je wel zou kunnen trouwen, hè, waar het hoge natuurlijk wel is aangenomen. Mm -hmm. Wat ook niet zonder slag of stoot is gegaan, zeker niet in Frankrijk. Um, ja, dan is dat wel wat moeilijk te zeggen, maar uh, ja, ik vind het wel, uh, na, vooral in India, waar, de, waar het Hoge Rechtshof uh, dat aangeeft. Ik geloof dat de regering in India is het niet eens met het Hoge Rechtshof. Mm -hmm. Uh, maar goed, uh, je zal maar leek zijn in zo'n land of we echt iets tegen homo's hebben. Dan uh, heb je toch wel het gevoel dat, uh, dat een, een heersende macht in ieder geval achter je staat. Ja. En uh, dat maakt het uh, zeker op straten niet beter. Mm -hmm. Jij bent uh, deze zomer, uh, trouwens, zag ik, gearresteerd toen je aan het demonstreren was in Rusland. Uh, dan, dan denk ik, nou, dit soort ontwikkelingen moeten toch wel weer de activisten in jou wakker maken. Ja, ja, dat klopt. Absoluut. Ja, ik voel me niet, geloof ik, echt de behoefte om met een, uh, een bord erover straat te gaan lopen. Want ik denk dat uh, mensen ja, in, in het land zelf vooral echt uh, moeten proberen actie te voeren. Ook in Rusland trouwens. Mm -hmm. Maar uh, dat wordt wel moeilijker gemaakt op het moment dat... Ja, dat wanneer je in, in de samenleving ook echt actieve groepen hebt die tegen je zijn. Mm -hmm. in, in India is dat wel het geval. In Australië ken ik dat eigenlijk niet zo goed, maar... Um, ja, ik denk, uh, het, het is juist belangrijk. In, ik bedoel, in Nederland zijn er natuurlijk ook heel veel mensen... die wel iets, uh, nou ja, niet per se positief ten opzichte van de uh sexualiteit -huh. staan. Maar in Nederland kunnen we nog altijd denken... ja, maar de overheid staat achter je op het moment. Ja, maar, je... wat, wat merk jij dit soort ontwikkelingen in Nederland? Nou, nee. Ik geloof wel, ik heb het wel eens met vrienden over... Gehad, dat je wel het gevoel hebt dat het weer een beetje een soort van, uh, ja... Uh, conservatieve uh, toon aanneemt neemt... of dat mm -hmm. mensen heel minder positief ten opzichte van mensen die anders zijn staan. Mm -hmm. In wat voor manier dan ook maar anders uh, bent. Uh, maar in dit land kun je nog altijd denken... van ja, de overheid staat achter me op het moment dat ik met de politie in conflict kom... dan mag ik aannemen, hè, als het over discriminatie gaat... dat hij of zij achter mij staat. Ja. En uh, niet mij afkeurt omdat ik anders ben. Oké, okay, nou ja, dit is, uh, in ieder geval... Uh... Ja, dat, uh, er zal nog veel moeten gebeuren, uh, hoor ik ja. zo aan je. Uh, ik, ik, ik zei net, je ligt een beetje wakker hiervan. Kan jij zo recht wel even rustig, uh, rustig slapen? Of, uh, is het nu, of blijf je nu maar gewoon, wat ik ook heel leuk vind, uh, <lacht> lekker tot zeven uh, uur wakker? Uh, nou, ik, ik, ik ga nog wel even luisteren, denk ik. Maar het kan best wel zijn dat ik weer in slaap val. Okay. En dat is niet omdat ik er niet wakker van kan liggen... maar uh, omdat ik gewoon heel erg moe ben <laughs> Ja, dat snap ik al als je de, de hele tijd wakker uh, van ligt. Chris van der Veen, <laughs> uh, raadslid in Groningen... en voorzitter van de stichting LGBT. Dat weer voor uh, lesbiennes, uh, homoseksuelen, biseksuelen en transgender staat. Uh, dankjewel en goedemorgen. Yes, Oh, daar was hij even weg dit is uh, Atlas van Coldplay van de weg de Times the wire as tense for the note, we're caught in the fire. Say, Oh, we're about to explode. play op Radio 1. Het is uh, ah. 7 minuten voor half zes en je luistert. Naar start, tijd voor het laatste nieuws op Twitter. Zo is uh, Song 13 trending topic. In Paradiso werd vanavond de song van het jaar uitgereikt door 3 voor 12. De meest populaire platen van 2013 is Get Lucky van Daft Punk, Pharrell Williams en now Rodgers. Even kijken, wat is er nog meer uh, populair? Er wordt uh, nog steeds gepraat uh, over Mandela. Vandaag wordt hij begraven in Kuno. En uh, ook in Amsterdam is er vandaag een eerbetoon voor hem. In uh, de stad Schouwburg is prinses Beatrix aanwezig... voor de laatste eer aan Mandela. En uh, de hashtag... Twente Go Ahead wordt ook veel gebruikt op Twitter. Er is weer volop gevoetbald in de Eredivisie. Go Ahead Eagles ging op bezoek bij de Tuckers in Enschede... en verloor daar met 3-1. Dan even het laatste nieuws. In België, in de plaats Heus de Zolder... is een deel van het dak van een disco ingestort. Er zijn acht mensen lichtgewond geraakt. Volgens mensen daar brak er paniek uit... toen de plafonddelen naar beneden kwamen zetten... Um, ik zie ook dat de hoeveelheid huisafval dat Nederlanders uh, aan de straat zetten is afgenomen. Afgelopen jaar werd gemiddeld 518 kilo afval per persoon geproduceerd. Een paar jaar terug uh, was dat nog uh, 535 kilo. En op Vlieland uh, wordt de meeste afval een, uh, aan de straat gezet hier. Op, op Vlieland, een flinke, flinke zak per persoon, 1371 kilo. En in Madrid wordt gedemonstreerd tegen de wet die demonstreren strafbaar maakt dat gaat er best wel aan toe. Daar zie ik, er zijn namelijk al 18 gewonden gevallen. Waaronder 11 politieagenten. Dus ik denk dat de agenten er het slechtste van afkomen. Dan nog eventjes naar het weer. Ik ben net even naar buiten gegaan. En dan zag ik dat het, ja, het regende toen. En het, het waaide ook flink. Sowieso blijft het vandaag vrij bewolkt. Het is al redelijk warm, 8 graden. En dus een flinke wind... Uh, op, uh, op je hoofd. En dat is eigenlijk wel prima, want uh, vandaag is het NK tegenwind fietsen. Dat is uh, 6,5 kilometer uh, een tijdrit op de Oosterschelde Kering. Dus uh, nou mooi, ze zullen het zwaar uh, krijgen in ieder geval. Uh, uh, dus, uh, en weer uh, iets leuks uh, om naartoe te gaan. Start Elke week in start recenseren wij iets. En dat uh, kan echt van alles zijn. En vandaag is dat de ouderwets een film over het leven van Nelson Mandela. De makers van de film hebben waarschijnlijk wel in hun handjes gevreven toen hij vorige week overleed. Want dat leverde vast wat meer bezoekers op voor de film Mandela A Long Walk to Freedom. En die is dus sinds deze week te zien. Even een stukje van de trailer. Mijn naam is Nelson Mandela. Amanda! hoine uh, met Casella the first black social worker I've ever hired and you're the most beautiful girl I've ever seen. Mooie film en ik heb hem zelf eigenlijk al gezien. Kevin van Vliet ook recent van Cine Magazine. Goedemorgen Kevin. Goedemorgen. Um, ik ik vind het wel erg strak gepland hoor. Uh, hij komt de de de week uit uh, of een week later uit naar uh, nadat Mandela is overleden. Um, je zou bijna denken dat het, uh, dat, dat het zo gepland is. Ja, nou ja, het kwam het uh, allemaal erg ongelukkig uit. Op de, op de koninklijke première in Engeland, waar uh, de prins en vrouw ook waren. Uh, nou, het, het, het, ja, het moment dat de afdieteling rolde toen, uh, kwam een telefoontje binnen. De dochters van Mandela zelf waren er ook. En uh, Mandela was overleden. Dus ja, het is inderdaad een hele... Ongelukkige of gelukkige periode, want de film zal er waarschijnlijk best wel uh, naar gaan verdienen. Ja, dat, uh, dat denk ik ook wel. Uh, jij hebt hem uh, gezien. Is uh, de film net zo indrukwekkend als het uh, leven van Mandela? Ja, dat is, dat, dat is het zeker. Uh, ja, het, het gaat echt over het leven van Mandela. En dat is van, van nou ja, hoe moet het, van, van dorpsjongen tot advocaat tot terrorist. Dat is ook iemand wat heel veel, dat is iets, ja, wat heel veel mensen vergeten uit zijn leven. Mm -hmm. tot, tot, tot, tot gevangenen, tot. Uh, Uiteindelijk tot president. Ja, dat is echt wat, uh, wat, je, wat je te zien krijgt. Het is echt het, het leven van Mandela. Van en begin tot, uh, hebben ze het goed eind. gedaan? Ze hebben het redelijk goed gedaan. In mijn ogen dan. Ik, uh, ik, ik, zeg, ik vond het, uh, het zit hem al in de titel, Ik vond het een erg lange, Walk to Freedom. Mm -hmm. Ja, dat, uh, ik, dat vond ik ook. Bijna drie uur is hij, hè? Ja, dat klopt. En het, wat, wat mij vooral heel erg stoort is, is dat er eigenlijk niet echt een focus in zat. Want wat je vaak wel hebt met um, nou, autobiografische films, Goede uh -huh. autobiografische film, want het is gebaseerd op de autobiografie van Mandela. Uh -huh. um, ja, het is toch meestal... Er wordt gekozen voor één moment. Kijk bijvoorbeeld naar Lincoln uit 2012, van uh, Steven Spielberg. Uh -huh. Het gaat misschien wel over het saaiste moment uit zijn leven, maar dat was wel... Ja, het was op een hele goede manier verteld. En ik wist niet heel erg gefocust, dus dat is wel een beetje wat, uh, wat, wat mij dwars zat. Maar ja. ik moet wel zeggen, er is wel ontzettend goed in geacteerd en dat maakt wel heel veel goed. Wat uh, hadden ze dan uh, bij deze film moeten doen? Waarop hadden ze moeten focussen, vind jij? Dat um, vind ik een goede vraag. Ja, ik, ik, vind, ik ben toch zelf wel een beetje um, geïnteresseerd door het, um, het, het moment in zijn leven dat hij zeg maar, niet uh, bevrijd of ja, vrijheid strijden uit in meer de, de terrorist en activist. Ik denk dat dat best wel een... Uh, is wat geleend voor een, uh, voor een goede film. Maar ja, dat kan het goed gaan over de advocaat. Mandela, over de Casanova-Mandela. Want dat mm -hmm. zag hij ook. Hij heeft aardig wat vrouwen vers, vers, verslonden. Ja. zag ik ook, ja. Ik, eh, eh, ik, ik zie hier dat uh, Idris Elba... die speelt hem. Zet ja. hij een beetje... een geloofwaardige Mandela neer? Ja, dat, is, dat hebben ze wel echt goed gedaan. Het is, uh, hij, hij zit een heel wat hoor, die net wel in de trailer, een heel dik Zuid-Afrikaan... accent op. Mm -hmm. En uh, Ja, het is wel echt een, uh, zeg maar een genot... om naar te kijken. Hij, ik denk dat hij de, bij het grof van de mensen... bekend is van... Uh, een rol in Luther en in The Wire. Mm -hmm. Het is nog niet een heel bekend acteur, maar ik heb het idee dat dit een beetje zijn, zijn grote Hollywood rol is. Ik, uh, wat ik wel vond, is dat hij uh, het, het echt wel een hele grote, stevige, gespierde ja, gast. Ja, dat klopt. Ja. Uh, en, en, en nu ken ik Mandela vooral een beetje als die, die lange slungel, maar ja, ik weet niet of hij vroeger uh, zo, zo, zo gespierd was als deze uh, Idris. Nee, het is uh, inderdaad. Hij, uh, je ziet hem als uh, 25-jarige uh, of 21-jarige man, zien hem inderdaad als een kleerkast, en dat is hij aan het einde van zijn leven ook. Ja. Zou je hem, eh, ondanks je bezwaren van net dat hij, dat hij niet echt een soort van eh, naar één punt toe gaat, eh, wel aanraden? Ja, ik raad hem zeker aan. En helemaal omdat het gewoon ja, het is relevant is. Mandela is net overleden, en ik denk dat het goed is om te zien eh, wie hij was. En het is dan ook een hele mooie ode aan zijn leven. Dus, Maar je moet er wel even, even voor zitten. Ja, je moet er wel eventjes voor zitten, ja. Precies, dus uh, Mandela, uh, als je een, een goede bank hebt of een uh, goede bioscoopstoel. En je, je krijgt er wel een goed, uh, goed beeld van hoor, van uh, zijn leven. Kevin van Vliet, recent van Cine Magazine, bedankt. Oké, okay, uh, fijne middag. Goedemorgen. That I put everything in perspective I fell asleep but when I woke up Everything changed and the skies turned on That was before That was before Came along and it turned me on With a little bit of love and a little bit of yeah, yeah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 Dus dit zeg. Sam Means. Yeah, yeah. Hier op Radio 1. En ik heb hem net eventjes gegoogeld. En hij ziet er echt uit als zo'n jaren zeventig rocker. Gewoon met zo'n grote baard en dat, dat lange haar. En je kent dit liedje misschien ook wel van een reclame... die nu draait van een verzekeringsmaatschappij met een oranje in. Dan moet je het voor de rest zelf maar eventjes opzoeken. Je luistert naar Start op Radio 1. Het is drie minuten over half zes... En uh, ik had het net over films. En we blijven even bij de films. Want morgen gaat de film Winter Nomads in première. Een documentaire over schaapsherders in Zwitserland. Nou, Roel lijkt dit een fantastisch beroep. Je hoorde hem misschien net al uh, rond de klok van vijf. Hij zei, ja, het is een beetje een romantisch beroep. En Roel is ook wel een beetje de schaapsherder van de redactie. Dus hij loopt een dagje mee uh, met een schaapsherder in Nederland. Als ik aan een...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 Natuuronderhoud, ja, er wordt toch weinig aan gegeven, zeker in deze tijd. Ja, dus voor mij is dat knop. Alle dagen weer. We gaan ook van liggen voor de gemeente oost gelre gaan we nu naar Groenloop. Hoeveel kilometer is dat? Uh, Hemelsbreed is niet zo heel ver, maar wij moeten overal achter en alle zandweggetjes en, en natuurstukjes langers. Dus is dat voor die schaamding 13, 13 kilometer? Dus voor ons is dat ook 13 kilometer. Voor ons is ook 13 kilometer. Nou, laten we ondertussen maar vast gaan lopen dan. En we lopen dan wel naast een auto weg. Maar toch is het nog best wel romantisch. Roloff de Herde, die ziet er echt precies zo uit volgens het boekje. heeft een heel oud hoedje op. Helemaal in het groen gekleed. En een ontzettend vette wandelstok. En achter ons lopen natuurlijk 175 schapen. Die graag van weide A naar weide B willen. En het zonnetje schijnt in onze nek. Dus zo erg is het ook weer niet. En we lopen het bos tegemoet. Maar allereerst moeten we... Het spoor over, wat ongeveer 50 meter voor ons ligt nu. Wat moet daar gebeuren? Ah, Je hoort, dat we staan hier nou voor het treinspoor. De trein komt eraan, de schaap moet er dus stoppen. De hond moet heel rustig blijven. En we wachten langzaam dat de trein langs komt. Ja, dit is ook heel schaap. Ja, wat is het hele. schapen die nu stilstaan. En we de trein die weer naar verder aan komt. Want ik kijk even naar achteren, dus dan zijn we allemaal op jou gefocust. Ja, ja, ja. Alleen die vrouw die daar door de woning kijkt, die ziet dat er haar bloemetjes, dat er haar bloemetje pakt. Maar we gaan nu lopen, maar de trein is nu voorbij. Ja, die vrouw die kan haar bloemetjes vast wel missen, maar wij lopen in ieder geval even door. Want we kunnen zo het natuurgebied in. Want ik had me er wel al een beetje bij dat ik niet met een graspriet in mijn mond tegen een boom kon gaan leunen. Maar een beetje natuur na al die snelweg kan ik ook wel weer hebben. Dus daar gaan we nu naartoe, over het spoor heen, dan zijn we zo. Hoeveel kost het nou eigenlijk om die beesten te onderhouden? Mijn wintermaand komt er zo meteen aan. Dan voer ik dus 1500 kilo voer per dag. En op drie maanden lammertijd zit ik ongeveer aan de 1200 euro. Dus 1200 euro voor 1200 hoe lang 12.000 12 euro, 12.000 euro, 12 euro voor een maand? Voor een lammerperiode van drie maanden. Heb je nou ook nog wel eens... Vrijdagen of vakantie? Of zie je echt alleen dit gedeelte van Groenlo? Ik probeer wel elk jaar één dag, in de, één, één dag... in het jaar... Ik probeer wel elk jaar één dag... Vrij te maken om wat voor mezelf te doen. Maar één dag in het jaar heb jij vrij. Ik denk dat ik mijn werk zo creëer... Dat ik daarvan geniet. En dat is voor mij... Ik heb ook een stukje vakantie, of niet? Ik moet wel werken in mijn vakantie dan, maar... Ja, wie, wie mag dit nou doen, dit werk? Dat is het mooiste beroep van de wereld. Wat wil je nog meer? Mijn uh, vader, die is boer. En die is ook een klein beetje schaapsherder. Want hij heeft een hele grote appelboom gehaard. En uh, om, uh, daar kan je niet omheen maaien. Want uh, ja, dat, ik bedoel, er past geen tractor uh, doorheen. Dus uh, heeft hij allemaal schapen. En die, uh, die grazen dan zo'n beetje het gras rond die bomen weg. Um, en als ik dan uh, langs onze, we hebben een lange oprit, uh, aankom lopen. Dan komen die altijd uh, massaal, die hele kudde komt dan in één keer uh, achter je aan uh, gerend. En dan, en dan blijf je staan. Dan kijken ze even naar je. En dan, ja, dan zien ze dat je eigenlijk niet zo interessant bent. Of dan heb je geen eten. En dan lopen ze weer weg. Maar uh, sindsdien denk ik eigenlijk... Nou, volgens mij is schaapsherden nog best goed te doen. Als ze toch allemaal achter je aankomen. Hondje erbij. Uh, dan komt het helemaal goed. De Shaak. Even iets heel anders. De Shaak. Dat is... Uh, ja, de naam zegt het eigenlijk al een beetje. Hè? Iedere week wordt een van de talenten van BNN University uitgekozen... om een nobele opdracht uit te voeren. Die niet altijd even makkelijk is. Maar wel mooi om te horen. En dus ben je dus eigenlijk een beetje de Sjaak. Wat zijn de opdrachten voor deze week? Drie maanden geleden brachten wij samen een programma op de wereld. Het was een zware bevalling, maar het is ons gelukt. Dat kan de Sjaak dus wel. Maar kan de Sjaak ook een echt kindje op de wereld zetten? Je voelt hem waarschijnlijk al aankomen. De Sjaak moet deze week helpen bij een echte bevalling. Afgelopen week werd een slapende passagier in het vliegtuig vergeten. Hij werd wakker toen het vliegtuig al in de hangar geparkeerd stond. De opdracht voor de Sjaak is dus deze week... zorg dat je vergeten wordt in de trein en check waar je uitkomt. 1 op de 10 Nederlanders leeft onder de armoedegrens. En in de maand december met alle cadeautjes en met uh, het lekkere eten... is dat natuurlijk heel erg zwaar en pittig. En daarom moet de Sjaak deze week zien rondkomen met 0 euro. Succes! In Amsterdam is een nieuwe gay sauna geopend. Naast eh, jacuzzis en Turkse stoombaden kun je er ook plaatsnemen in de Glory Hall carousel. Maar hoe goed is de sauna eigenlijk? Daarom moet de Sjaak deze week een gebruikersrecensie maken van deze nieuwe sauna. Het is december en december is natuurlijk de maand van de cadeautjes. En daarom mag de Sjaak als cadeautje van mij gaan bungee jumpen. Bungie jump een week zonder geld. Of een bevalling bijwonen. Ah, ja, ja die bevalling. Oh, is, ik heb het ooit een keer meegemaakt. Het was dan een kalfje. Het was geen, geen mens. Uh, dat vond ik al heftig. Nou, moet je je voorstellen hoe dat is uh, met een, een, een, een, een mensenbevalling. Van een vrouw, ja. Nou, welke opdracht uh, uh, wordt het? Uh, en wie is vooral de Sjaak? Hey, ja hoor, daar gaan we weer. Ja. Het momentje van de maandag. We gaan de Sjaak betrekken. Of eigenlijk ja, nee, het is of eigenlijk eigenlijk eerst de opdracht natuurlijk of, Ja, eerste is de opdracht. Ja. Nou, eerst, nou, we kunnen het je omdraaien natuurlijk. Dat we eerste persoon doen? Ja. Nou, dat kan natuurlijk ook, want het is nog, nog extra spannend wat de opdracht is. Ik kijk even naar de jury. We, we doen het eens dus een keertje ja, helemaal anders. Goed, okay. ja. Helemaal anders. Nou, leuk. nou uh, notaris Jouke. notaris uh -oh, <laughs> Janssens Even een beetje schudden. Even. Als, nee, schudden dat de leukste naam boven komt liggen. Komt ie? Judith! Jullie ja, hebben die ja, zijn nog nooit geweest, of niet? Nee hoor. Ik uh, oh, dacht net al van, ik had als enige nog nou, nooit die zaken Dat is lang niet gek hoor, inderdaad. Lang niet gek. Ja, normaal gesproken zouden we vragen: van, goh, heb je de zin in? Maar ja. dat weet je natuurlijk helemaal niet. Nee, maar nu ja, gaan we nee. toch wel vragen: hoop je dat je hè? eigen opdracht krijgt. Ja, die, die, zou, ik wel, die, die zou ik wel kunnen, kunnen handelen, zeg maar. Ja? Ja. Goed schudden. Dat was een goed geschudde opdracht. Ik het hartstikke goed doen. Nou, we hebben een kaartje. Dames en heren, één op de tien Nederlanders leeft onder de armoedegrens. En in de maand december is dat extra pittig, daarom moet de Sjaak deze week rondkomen met 0,00 euro. Oh. Nul ook echt? Nul. Was dat je eigen opdracht? Ja. Oh ja, nou ja, ja. Ik, ik weet niet hoe je dat gaat doen zonder geld Nee, het geld is best wel pittig. Ik bedoel, een hele week hè, is dit, uh, daar hebben we het hier over. En 0 euro iets is zeg maar echt, uh, uh, Ja, zeg je dat? Niks. Niks hè? Ga je dan en ook het, bedelen als je lunch wil hebben en zo? Nou ja, ja, dat is wel ik kan, ding, ook lunch, ik kan best wel dit vragen. Dit is ons lunchtijdstip nu zo'n beetje. We gaan straks de kantine in. Wat ga je doen? Ik ga vragen of ik misschien kan helpen met de afwas. Uh, gaat lunchen? Dat oh, is best wel een leuk idee. Uh, gaat dat het lunch mee dat kan best pakken? Een leuk idee. Ik denk, nou ja, het, het zal moeilijk worden, maar uh, ja, ik zou zeggen, uh, doe je best, hè? Ah. Succes, Judith. Oh, je, succes. <laughs> uh, ja, dank je. What you gonna do.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 Jonathan Jeremiah heeft wat happiness nodig hier op Radio 1. Het is bijna kwart voor zes. De Shaak. En je hoorde het net, Judith is deze week de Shaak. En ze is slachtoffer geworden van haar eigen opdracht. Een lastige in deze dure decembermaand. Want Judith moet namelijk een hele week leven zonder een cent uit te geven. Ik ben echt een ontzettende geldverbrasser, zoals het kan heten. Daar maak ik me op zich nog niet zo heel erg druk over. Maar ik moet eerst eventjes uh, zeg maar lunch kunnen regelen en het avondeten. En voor de rest denk ik dat het een heel mooi spaarweekje voor me wordt. Ik heb een vraagje, Mirjam. Zou ja. ik vanavond uh, bij jou mogen eten? Ja, natuurlijk kan dat. Ja? Ja, ja, ik, ik uh, een uh, trieste mededeling, ik heb eigenlijk geen geld om te besteden. Oh, nou. Maar, dat uh, komt wel vaak voor hè, onder, uh, onder studenten. Dus uh, nee, tuurlijk mag je bij me eten. Kan ik iets doen? Als terugdoen? je geen geld heb, ja misschien moet je. Ja, ik zat net te denken. Misschien kan je wel de anders voor me doen dan. Hey, ik heb een vraag. Uh, kan ik vanavond uh, bij jou eten? Natuurlijk kan je bij me eten. Ik sta nu in de supermarkt, dus ik uh, neem direct even boodschappen mee. Even in de kantine van BNN, want uh, ik moet hier ook even een deeltje sluiten. Dat is geen enkel probleem. Als je mij af en toe helpt een beetje af met uh, ja, je laatste dingen, een beetje vegen en uh, ja. Dus ik moet af en toe even helpen vegen, een paar minuutjes, mag ik twee broodjes en uh, een plakje kaas, een bekertje melk. Dat is geen, uh, geen enkel probleem, Dat is helemaal goed. Nou, hopsakee, deal gesloten. Dankjewel. Oké, okay, nou, in principe zit ik qua eten uh, goed. Ik heb dingen geregeld, maar ik zat wel te denken... kijk, als je echt niet over deze mogelijkheid beschikt... en denkt van, nee, ja, ik zou, als ik misschien voor altijd bij andere mensen ging eten... Dat, dan waren ze het wel een keertje zat geweest. Uh, dan zou je dus naar de voedselbank moeten. En ik dacht, ik ga toch even daar een kijkje nemen... om te kijken hoe het daar gaat. Het is natuurlijk december, dus het zal, wel, uh, het, het zal er met de benen uithangen. Misschien. Dus eventjes naar de voedselbank in het Gooi en omstreken. Er staan allerlei producten hier. Het gaat van rijst tot wc-papier tot pepernoten. Ik noem het maar op. Um, kom ik in aanmerking voor een, uh, voor een voedselpakket? Uh, zo simpel gaat dat niet. Uh, je zal het toch moeten aantonen dat je structureel een uh, tekort hebt. En dan, uh, ik weet niet of je alleen bent of dat je een gezin hebt... maar als je alleen bent of je bent met z'n tweeën... dan moet je minder dan 180 euro te besteden hebben per maand... Naar aftrek van je vaste lasten en je huur en eventuele zorgtoeslag. Stel, uh, ik kom alsnog in aanmerking. Uh, dat, dat zal dan nu niet zo zijn. Maar ik ben wel benieuwd wat ik krijg als ik een voedselpakket uh, krijg, uh, meeneem naar huis. Wat zit erin? Meestal zijn het een uh, achttal uh, producten die goed houdbaar zijn. Uh, en dan moet je denken aan rijst, aan koffie, aan saus en dergelijke. Waspoeier, tandpasta. Uh, en dat wordt uh, wekelijks aangevuld met een, wat wij dan noemen een vers pakket. En dat is dus groenten, fruit. Nou ja, ik moet in ieder geval blij zijn dat ik niet per se naar de voedselbank hoef. Want en je komt niet zomaar voor in aanmerking en het moet dan wel echt, echt best wel slecht met je gaan. Dus uh, ik ben blij dat ik eigenlijk niet in aanmerking mag uh, komen voor een voedselpakket. Nog even deze week uitzitten. <middels> Mijn laatste kantinedienst zit er net op. En nu wil ik eigenlijk graag even van Martijn weten. Die heeft mijn pinpas namelijk ingenomen. Heb ik het goed gedaan deze week? De kantinedienst was natuurlijk een gouden voor ons: Gewoon gratis eten elke dag. Ik denk ook, het zou slim zijn om dat gewoon zo te houden. Maar ik vind dat je heel goed hebt gedaan. Krijg ik mijn pinpasje terug? Nee. <laughs> nee, jawel, jawel, jawel. Je hebt het heel goed gedaan. Ik heb hier je pinpas weer. Dus je kunt vanaf nu gewoon weer zoveel geld uitgeven uh, als je wilt. Maar ik hoop wel dat je een beetje nadenkt ook deze kerst... Over degenen die het minder hebben in dit land. Wat een mooie boodschap van Martijn. En goed gedaan, Judith. Ondertussen zijn ze in de Romein in Leeuwarden nog steeds bezig met de recordpoging langste concert ooit. Wereldrecordpoging. En daarvan moeten ze 15 dagen, volgens mij iets meer, uh, spelen. Um, Jouke, die is daar uh, aanwezig. Jouke, goedemorgen. Hey, goedemorgen Kees. Ja, inderdaad, 15 dagen en, uh, ja, en uh, de, de, de bandjes moeten constant doorspelen. Mag maximaal 30 seconden tussen de liedjes zitten mm -hmm. en uh, dat is nog een heel gedoe. En uh, ik heb net even gevraagd hoe ze dat hierbij houden, want er is niet echt iemand aanwezig van het Guinness Book of Record, maar er, moet, er moeten getuigen zijn, er zijn stewards die het bijhouden, er is mm -hmm. iemand die heel precies timed, of er wel... ...maximaal 30 seconden tussen die liedjes zitten. En dan is er, is er ook nog iemand die, uh, die alles filmt. Dus alles wordt op film gezet. En uh, nou, ik zei je met de band die net klaar is... ...de Juketown Hell Dogs. Ja, dat klopt. <laughs> ja. Hoe was het om al op dit tijdstip te spelen? Ja, eigenlijk wel super supervet. Ja. We hebben al onze nummers moeten verbouwen, maar ja... Het publiek ging lekker los. En uh, ja, daar doen we het ook voor. Dus, uh, en natuurlijk voor een serieus Ja. steunen. Dus. Ja, ik hoorde net ook dat er een mannetje of 100 is. Verdeeld over twee zalen, als ik het goed heb. Ja, kan goed. Ik heb ze niet even voor één geteld. Maar uh, ja, ik, ik, denk, ik geloof wel dat er veel mensen zijn. Ja. En, en jullie nummers zijn gemiddeld twee minuten. Dus ja. dan moet je wel echt doorrammen om die 30 seconden. te. Ja, steeds, uh... we hebben echt alle nummers tijdens onze nummers gewoon verbouwd. En... Uh, ja. Ja, live. Ja, om, aan om aan die twee minuten te komen. Dus ja, ja ze zijn normaal gesproken minder dan twee minuten. Dus, maar we hebben het gehaald, dus uh, we mogen trots zijn uh, ja, welk resultaat we hier hebben geleverd. Dus. Er staan dus ook echt, we kijken vijf zwetende mannen voor me. die echt net dus klaar zijn met de optreden. Wat gaan jullie nu doen? We gaan nu uh, ja, nou, terug richting Den bos. Sorry. Nog een biertje pakken en dan richting Den bos terug. Nog even een bandje kijken. En, uh, ja, ik denk dat we dat nog uh, even gaan doen uh, vanavond. Want ja, jullie komen dus helemaal uit Den bos naar Leeuwarden... om voor het goede doel te spelen? Natuurlijk, natuurlijk. Wij zijn uh, ja, een beetje zelf. We houden van, voor, om te spelen voor goede doelen. Dus uh, ja, deze mocht er ook uh, natuurlijk niet... Uh, ja, deze mochten we niet vergeten worden natuurlijk om hier te spelen vanavond. Dus of vanochtend of vannacht. Ja. Ja. Nou, zij gaan lekker hun bed in, Kees. Uh, Zometeen probeer ik nog iemand van de getuigen te spreken. Omdat ik dacht, dat is misschien wel leuk. Maar... Ja, ja het, het klinkt in ieder geval alsof het een goed feest is geweest. Zo, ja, zo te horen ja, aan hun zeker. stem in ieder geval. Ja, zeker. Het is hier best wel druk ook binnen. En er uh, zit een hele grote organisatie achter. Dus uh, dat, uh, ga, dat doen ze lekker hier in Leeuwarden. En zij kwamen uit Den Bos. Uh, komen er sowieso, zijn het bandjes uit het hele land? Of, uh, of vooral dan toch ook uh, uit Leeuwarden? Ja, het zijn bandjes uit hele, het hele land, denk ik. Maar uh, uh, vooral ook uit de omgeving uh, veel die zich opgeven. Oké, okay, want ik zag ook dat de Jeugd van tegenwoordig gespeeld heeft. Maar die zal dan vast niet rond dit tijdstip op het podium nee, staan. Nee, dat was uh, vorige week uh, vrijdag. Dat was uh, de kick-off uh, in uh, Podium Asterix. Mm -hmm. En uh, daar stonden een paar grote namen, inderdaad, uh, die, die, de, die begonnen. Jo, nou, en, uh, en, en straks uh, ga jij nog eventjes iemand van de organisatie of even wat, uh, wat die hard fans die erbij zitten spreken? Ja, ik ga zo meteen uh, inderdaad kijken of er iemand is die 15 dagen lang al is. En uh, kijken of er ook nog iemand van de getuigen tussen staat. Oké, okay, mooi. Dankjewel Jouke. Straks uh, komen wij uh, tussen 6 tussen en 7. Komen we weer bij je terug. Yes, tot straks. duits duo. Twee knappe vrouwen. En dan besluit je jezelf Boy te noemen. Met dan uh, Little numbers. Maar uh, het is helemaal niet Little. Het is een fantastisch uh, mooie grote plaat. Lekker, lekker vrolijk zo in de morgen. Het is vijf minuten voor zes hier op Radio 1. Start. Start. start, start. Kees Dorenstein. En elke week zijn de talenten van BNN University die dit programma maken het ergens niet over eens. Dat onderwerp bespreken ze dan onderweg in de trein naar de redactie hier uh, uh, naartoe. Deze week maakten ze zich druk om lelijke Nederlandse woorden. Kedenk,edenk,edenk,edenk,edenk. Oeh, BNN University ontspoort. In Groningen hadden ze zin in een studentenfeestje. En niet zomaar een feestje, want uh, de studentenvereniging had een NSB-feestje georganiseerd. Een beetje raar is het wel. En ze zijn er dus ook achter gekomen, of in ieder geval de politie is er gekomen En het feestje gaat niet door. Oh jee, dit was de verkeerde treinrit, uh, zie ik uh, uh, nu net. Uh, want uh, hè, de, de, dit gaat helemaal niet over lelijke Nederlandse woorden, maar dit wel. Kedeng, kedeng, kedeng, kedeng, kedeng, kedeng. Oeh, BNN University. University. Ontspoord. sport. Afgelopen week kwam het bericht binnen dat het woord kids weg kan uit de Nederlandse taal. Dat had een, uh, een groep mensen had het besloten, die hebben daarvoor gestemd. De woorden YOLO en Swag mogen eigenlijk ook weg volgens die mensen. De stelling, nu dus. Eigenlijk zouden we gewoon woorden weg moeten kunnen stemmen. Gewoon verboden worden. Geen kids meer, geen YOLO meer. Maar... Volgens mij gebeurt dat automatisch toch ook al. Er zijn gewoon woorden die je op een gegeven moment niet meer gebruikt. Nee, inderdaad. Maar dit gaat om woorden die gewoon te lelijk zijn. Dat die, die, die wil eigenlijk niemand meer hebben. Maar ze zijn er nog wel. Nou ja, maar bijvoorbeeld kids, dat hoor je heel vaak. Ja. Terwijl dus blijkbaar mensen het heel erg vreselijk. Ja, ja maar het kan ja. wel zijn dat mensen het lelijk vinden. Maar als het gewoon gebruikt wordt, dan bestaat het toch gewoon nog? Dan ga je toch niet skippen dat ja, mensen mogen het niet meer gebruiken, want het is lelijk. Ik vind het heel erg. Een, uh, het heeft vooral heel erg te maken met je eigen mening. Ik bedoel, ik heb uh, helemaal niet zo heel veel moeite met het woord kids. Maar ik kan dan weer absoluut niet tegen het woord. Uh, uh, dat iemand zegt, uh, om even een voorbeeld te noemen... hashtag kids. Uh, die, die in hashtags praten, Rol Hendricks. Dat zou maar. ik graag weg willen stemmen. Ja. Ja, het is maar, gewoon heel het zo een mening. Een persoonlijke kwestie is. Ja. Maar je ja. doet dus heel veel mensen pijn door het zeggen van kids. Want hier vindt iedereen het volgens mij een vervelend woord. Ja, ik vind het wel een beetje een vervelend nee, woord. Maar er zijn ook ook gewoon, nou ja, dit op de een of andere manier gebruikt iedereen het dus wel. Ik zeg zelf waarschijnlijk ook wel als kids. Maar ja, ik cool. vind ik vind als je het zelf heel lelijk vindt, dan hoef je het toch niet te gebruiken? Nee, maar er is dus wel een grote groep die het nog steeds doet, waarmee ze anderen dus pijn doen. Dus om ah, die pijn en pijn, wow, pijn even, de even de dat laatste zichtje geven. Gewoon zeggen van jongens, het mag niet meer. Dus, hm, dus jij, doe, het, jij, zegt eigenlijk, niet jij zegt zij zeggen eigenlijk... We strepen dat woord weg en je mag het gewoon niet meer gebruiken. Uit de dikke vandalen het bestaat. ik wil gewoon heel graag een soort totalitaire staat <laughs> waarin gewoon iemand aan het roer het liefst nee. hemzelf. Nee. Gewoon, gewoon. Ja, ja, de regels bepalen dit mag je wel zeggen en, en dat mag je niet zeggen. Ja, en er is volgens mij op uit bent. Gewoon democratie. Ze stemmen, ze zeggen van nou dat woord moet weg. 50% of meer die zegt ja, dat vind ik ook. En het woord is weg. Fantastisch. Nou, het is toch, ik kan het zelf weten, vind ik. Als je het wil gebruiken, dan gebruik je het. Als je het niet wil gebruiken, dan niet. Ik ja, vind nog... dat er niet gestemd, voor gestemd hoeft te worden. Nog een ander dingetje. Is dat ook een heleboel woorden niet meer gebruikt worden... die we gewoon het liefst wel zouden houden. Zoals? zoals het, nou, zoals bijvoorbeeld het woord... als je uh, een soort tegenstelling maakt. Het woord e toch e toch is een woord niet meer genoeg gebruikt. Desal dus niet te min. Ik ga naar de supermarkt, e toch ja, maar de, ik denk dat, dat die woorden toch echt weggegaan zijn... omdat ze lelijk gevonden zijn ooit. En ja, nee, daarom lelijk. denk ik dat als woorden echt vervelend geworden, uh, gevonden worden... dat ze op een gegeven moment vanzelf wel verdwijnen. Nou, straks uh, van zes uh, tot zeven heb, uh, heb ik een YOLO's werkgesprek... over de begrafenis van Mandela. En uh, leuk voor de kids... Het crowdfunding project van Klaas van Eikeren. Hij uh, gaat een film maken en daar kan je dus in investeren. De nieuwe Nederlandse uh, oorlogsfilm uh, uh, tot uh, 7 uur. Dus nu eerst even het NOS journaal en dan ben ik zo weer terug.